De hoogste baas van het Openbaar Ministerie zegt sorry... doet hij voor hoe hij heeft gereageerd op het vernietigende rapport... van de Onderzoeksraad voor Veiligheid van vorige week. Daarin stond dat de politie en het OM niet genoeg gedaan hebben... om de moorden te voorkomen op de broer van kroongetuige Nabil B... advocaat Dirk Wiersum en Peter R. de Vries. De OM-chef reageerde die dag zo bij Nieuwsuur. Over drie maanden is het sowieso eindetermijn. Precies. En dat heeft met dit onderwerp als zodanig niks te maken. Ze zijn nog vol energie en intrinsieke motivatie... ...om datgene te doen wat in deze drie maanden nog kan gebeuren. Ja, Opstappen wilde hij niet dus. De advocaten van Nabil B. vonden dat belachelijk... ...en ook van weinig zelfreflectie blijken. De OOM-baas zegt nu dat hij niet genoeg rekening heeft gehouden... ...met het verdriet van de nabestaanden en dat het hem spijt. Toch blijft hij op zijn plek tot zijn contract afloopt. Een megavondst was het voor Lorenzo van 27. Hij vond in de gemeente op meer gouden sieraden en tientallen zilveren munten uit de middeleeuwen. Ja, op dat moment uh, zit je gewoon te shaken van de adrenaline. Dus met de trillende handjes dus haalde ik dat ding omhoog. Het leek op een stukje blik van uh, deksel van een de shampoo. Nou, ik veegde het schoon en toen zag ik allemaal graveringen en uh, het was gewoon uh, blinkend goud. Dus dan zit je dat te bekijken en dat, dat is gewoon ongelooflijk. Ja, leuk voor hem natuurlijk, maar het verhaal krijgt nu een staartje. De gemeente is door zijn megafonds bang dat ze nu worden overspoeld door nog meer schatzoekers. En daarom stellen ze per direct een verbod in voor het zoeken met metaaldetectors. En doe je dat toch, dan loop je kans op een boete. Ja, een echte French fries, Franse frietjes dus, die eet je toch bij de McDonald's in Frankrijk natuurlijk. Maar nu al een paar dagen niet meer. De grote gouden M serveert daar in plaats van aardappelfrietjes, friet gemaakt van bietjes, wortels en pastinaak. De Franse marketingdirecteur zegt dat ze klanten wat variatie wel waarderen. En dat mensen de komende drie à vier weken groentefriet voorgeschoteld krijgen. McDonald's doet wel vaker opvallende dingen in Frankrijk. Want vorig jaar vervingen ze nog alle papieren verpakkingen door afwasbaar servies. Het weer een regenachtig avondje met in het noorden ook wat sneeuw. De temperatuur daalt tot naar het vriespunt. En morgen een niet al veel betere dag dan een mix van regen en sneeuw. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB.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 t is ook, ook hier afgesloten en een vertraging van 20 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. <middels> en jij beleeft het. Het ritme van ZFM. op tv, op TV radio en internet. ZFM. Met nu Alternative FM. Ja. <middels>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 Is a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 Ja, Conceptmuziek. Ja, Conceptuele muziek. Want, want uh, we hebben ook wel eens nummertjes gewoon, hè, op Spotify gereleased. Uh, volgende maand is track 8 ja. nog ja? een paar ja? keer ja, ja, ja, in de studio die, gedraaid. Waarvoor enorm dank natuurlijk. Ja, die ik... Maar um, uh, over een jaar zal die echt wel anders live gespeeld worden dan die op de plaats staat. Ja, ja, ja. En dat is gewoon omdat zo'n nummer dat transformeert zich een beetje. En denk je, oh, dit, dit gaat niet <laughs> helemaal lekker. Het is, is nooit en, af. Precies, en het moet ook leuk blijven voor jezelf. Want dan ja. weet je, als je elke keer hetzelfde riedeltje gaat doen, dan uh, ja, kan je net zo goed uh, nou, niet, niet net zo goed een bandje afspelen, <laughs> maar ja, okay. uh, het, moet, het moet voor jezelf ook uitdagend blijven. Ja. Dus zo nu blijft zich ook ontwikkelen, omdat je er zelf ook uh, wat wat. Ja, je blijft je de baard dus wel staan dan of niet?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 nou ja, goed. dat is wat je wilt het, toch? Het, ja. Ja, het bewijs is geleverd in dat opzicht. En het is ook voor ons makkelijk. Want ja, Marcus heeft in principe gewoon een hele makkelijke avond, heb ik het idee. Twee jackies, schuif je ja. open, schuif je dicht. Ja, ja, hij moest het alleen nog even een beetje goed inregelen. Of het niet allemaal zo op de radio terecht kon, oh, ja, ja. Dat, dat soort dingen. Dus.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 Dat waren ze, de mannen van de Kiwi-club. We gaan nog even zo direct uiteraard nog een afsluiten. De babbel houden. Maar zover is het nog niet. Eerst het springergeluid geluid van Tape Toy met Sik Sik Sik.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 Wat bleek nou? Uh, die, uh, die, uh, die livestream die komt pas in weer in beweging. Als ik weer op uh, ga staan met het, uh, met het tabblad. Moi. Dus dat was het was van het eerste blok. Ik denk, oh dan moet ik even het scherm verversen. Dus uh, nou ja, toen, toen, toen zag ik jullie weer staan. Dus. Uh, maar goed, uh, uh, uh, jullie hebben, de, nou, dat zeiden jullie al uh, zelf. Willen jullie er ook een beetje plezier aan beleven aan zo'n avond, denk ik. Um, maar uh, ja, ik denk zomaar ja, voor een grote zaal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 ja, de, een grote zalen. Hebben jullie die al uh, gehad of niet? Of meer ja, de, de grote zalen? Ja, we hebben wel best een grote zalen gestaan. Ik denk het leukste optreden was uh, popronde Den Bosch. Toen ja. waren Willem II, dus het grote poppodium. Grote zaal. Ja. Om half twee s'nachts nachts of zo. Dus wij gaan een podium op, bomvol de hele zaal. En dat ging gewoon een uur lang uh, ging oh, ja. helemaal los. Ah, kijk, dat is En al, dat, dat, dat, is uh, ja. dat is eigenlijk precies wat we zoeken. Dat was leuk. Ja. Ja. En het uh, publiek was ook uh, helemaal happy uh, de peppy.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 Rotterdam, dan is er in de buurt. Ja, ja Wageningen, Apeldoorn. Apeldoorn. We Wageningen, leuk, Wageningen ja. was leuk. Dat is ja? ook een leuke stad. Ja, ja. dus dit is echt zo'n studentenstad. Ja. En die hadden de, al die studenten gaan de stad en die hebben er gewoon zin in. Ja. Ja, ja. ja maar, dus de studentplaats vanwege de Landbouwuniversiteit al daar. Ja. ja. Nijmegen was ook leuk trouwens. Ook studenten, klopt. Ja. ja. Nou ja. We hebben een paar hele leuke shows ermee gedaan. Maar ook ja. al een paar al minder hoor. En vooral toen kwamen we erachter dat de zondagavond- of zondagmiddag shows eigenlijk. Ja.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 Um, hè, dan, dan, dan, dan, het, nou, dan vielen we in de smaak. Ja, en dan was het leuk. Ja, ja, ja. Ik, ik denk dat, dat de uitdaging voor elke act is. dat Je, je, je moet goed uitzoeken waar jij past. Je moet niet op elke show ja zeggen. Je hm. moet gaan kijken. Wat, wat is mijn publiek? En wat is soort van het type feestje waar je muziek tot z'n recht komt? En dat, mm -hmm. door die popponden hebben wij overal gespeeld. Ook in een kerk op een zaterdagmiddag. In Almelo bijvoorbeeld. Ah. En dat, nu weten wij gewoon van hier passen wij. Dan wordt het een feestje. En dit is misschien niet...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 Nou, ik denk, uh, ze waren gewoon ook in een uh, behoorlijk stamvolle uh, of een grote discotheek of wat dan ook. Uh. Ja. In Amsterdam, daar zou het ook wel. Ja, in ja, Amst Amsterdam zijn er ook een aantal van die platformen die allemaal feesten organiseren en die, die boeken ons ook met de enige regelmaat. En dat, en dat is Amsterdam uh, Dance Event uh, zit ik ook aan te denken. Zijn jullie ja, daar nou, nou uh, net niet voor bananen? Nee, dat we in het 2020, hè, we, hebben we bij Amsterdam Dance Event bij een. Ja, uh, ding ja. in? een soort uh, galerij, dat was ook wel lachen. Ja. ja. ja.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 Goed, dat was uh, Wolf and Moon met de Tour Nova Star. Uh, zo langzamerhand uh, gaan we het een beetje afronden. Want ik moet eerst uh, eventjes zo dadelijk ook uh, de gasten even uitgeleiden doen. Maar ik uh, ga wel eerst zo langzamerhand uh, uh, aankondigen wat we volgende week gaan doen. Volgende week